Welkom terug bij Pizzol Radio Show 1581. Hier op je eigen lokale uh, omroep radio. Ja, daar hebben we het allemaal over. S.B. Zij, dat is een uh, ja, mevrouw die in de wereld, muziekwereld zit. Ze maakt het single Footsteps. Dan komt onze vriend Shampoo met Reflection, ook een single. Dan uh, het eerste album voor dit uur van Holland Holmes, Sacred Place. En dat doet me denken aan, uh, nou ja, zo'n 20, 25 jaar geleden, dat er allerlei cd's werden uitgebracht met uh, de titel sacred, sacred Place of Places of uh, whatever. Dan komt uh, Ottawa Yo met Loud End. Kleer. Ook een wereldmuziek. Zit het tempo er aardig in. Dan zakken we af naar de elektronische muziek. En dat doen we met natuurlijk onze vrienden van Deserted Iceland Music. Dat is een Nederlands label met Remy Stromer, Peter Dekker en... Uh, Waldemir Duindam uh, en dan maar goed, ook andere artiesten doen meer zoals uh, Dorothy en Heeren en dat, is de, dat is track 12 dat is een verzamelalbum werd toegestuurd door Jim Otway Jim die uh, gezellig in Australië woont um, en dus, uh, ook meedoet op dit verzamelalbum van een Duits elektronisch muzieklabel dat is dan wel weer ik, grappig, hoe alles samenkomt we sluiten af met uh, gitaarwerk van uh, Michel Carassi en, en met het album A Day on Venus. We beginnen er trouwens ook mee met SB en Jean dus ook twee gitaarwerkjes. Uh, dus lekker rustig aan. Veel luisterplezier.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 feeling, even more and more, is that everything, literally everything, is distraction. Oh